Volgens een van de democratische onderhandelaars is nu eindelijk het patroon doorbroken waarbij Washington zich van crisis naar crisis sleept. President Obama noemde het akkoord een eerste goede stap en hoopt dat het congres ermee instemt. Het weer, kans op mist, verder helder met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend eerst nog wat mist, daarna veel zon en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht. Goedenacht. Wij zijn nog steeds wakker na nou, dinsdag 10 december. En dat blijven we graag nog tot 4 uur. We blikken terug op de dag en we hebben zeer fijne muziek. Ja, vandaag werd besloten dat Volkert van der G op proefverlof vr, vr, vrij wordt gelaten. Joost Eertmans die reageert zometeen. En eh, met een speech-expert kijken we terug op de herdenkingsdienst van Mandela. Dat zometeen, we gaan eerst naar Kiev. Ja, want in de Oekraïnse hoofdstad wordt de sfeer steeds grimmiger. Daar wordt op het onafhankelijkheidsplein door demonstranten al dagen actie gevoerd. Betogers zijn woedend omdat de president weigert een associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen op dit moment. Vlak voor deze uitzending hoorden we dat de politie actie onderneemt tegen de demonstranten. De correspondent ter plaatse is Gwenny Somberg. Goedenacht. Goedenacht. Ja, wat is het laatste nieuws dat jij meekrijgt vanuit Kiev? Um, dat het plein um, bestormd wordt. Um, het lijkt nog wel aardig rustig te gaan, maar er is veel rook. Um, er wordt veel geduwd. Um, ja... Het is lastig in te schatten wat er precies gebeurt. Uh, wat ik weet is dat de vrouwen en kinderen uh, van het plein zijn geëvacueerd. Uh, ook een aantal journalisten die zijn uh, niet meer op het plein aanwezig. Uh, ik denk dat er zeker duizend uh, mensen van de oproerpolitie aanwezig zijn. En ja, die proberen op uh, enigszins fatsoenlijke wijze iedereen weg te, te, te krijgen. Maar ja, de demonstranten die, die geven, ja, die geven, uh, geven niet op en ja... Want het, de hing, Ik ga nog wel even door. Ja, er hing natuurlijk al de laatste dagen al een spanning over wanneer er ingegrepen zou worden. Was het echt een, een kwestie meer van wanneer het ingrijpen in plaats van of? Ja, ja absoluut. Uh, gisteravond werd er eigenlijk ook al ingegrepen. Uh, het plein werd omstingeld, uh, werd kleiner gemaakt, demonstranten werden naar achteren uh, gewerkt. En, ja, iedereen had eigenlijk verwacht dat het gisteren al uh, heviger zou worden. Uh -huh. uh, maar aangezien er vandaag gesprekken plaatsvonden... Uh, en uh, ook Catherine Ashton uh, hier op bezoek kwam om te spreken met de president... had iedereen eigenlijk verwacht dat ze het nog even wat rustiger zouden houden. Ja. Maar dus ja, toch besloten om vannacht in te grijpen. Ja, want zij van de EU, Catherine Ashton, was daar. En ik las eerder vandaag uh, voorbij komen dat ze met gejuich ontvangen werd door de demonstranten. Klopt dat wel? Absoluut, ja. ja, ja. Um, ze werd echt, echt heel, heel enthousiast ontvangen. Um, er werd gezongen, er werd Europa, Europa, Europa geschreeuwd. Um, ze zijn heel blij dat zij kwam. Mm -hmm. Maar ja, nu lijkt het toch dat het tot nu toe in ieder geval uh, niet veel heeft geho geholpen. Ja. Dus ja. ja, in Nederland zijn we inmiddels gewend aan de camera's op een groot plein. Uh, en dat daar dan een demonstratie plaatsvindt en uh, soms rellen. Meestal is het dan zo dat de uh, actievoerders als eerste een charge uitvoeren... of dat zij in eerste instantie met stenen beginnen te gooien. Maar zij houden zich over het algemeen in Oekraïne nu op de vlakte. Is het niet? En daar komt de politie nu tegen in actie. Ondanks dat de demonstranten verder nu niet echt beweging hebben. Althans, die, die indruk heb ik als ik kijk. Ja, ja, dat klopt. Het ligt, uh, ligt alleen wel een beetje lastig. Um, dat is namelijk dat inderdaad demonstranten die uh, die zijn heel rustig. Uh, die proberen um, ja niet te provoceren, maar um, er gebeurt die af en toe iets met uh, provocateurs. Um, die worden ingehuurd door de regering om um, onopvallend zich tussen de demonstranten te, ja, te bevinden en op die manier dan. Um, ...geweld uit te lokken. En dan wordt er een aanval uh, gedaan. En dan kan er worden gezegd dat de demonstranten dat hebben gedaan. Ja. Het is nu uh, in de nacht, uh, ook, in, ook in Kiev. Um, is, het moment, uh, gekozen, is, is het een strategisch gekozen moment, denk je, om het nu te ontruimen? Absoluut, ja. ja, het, is, uh, ja het is nacht. Er zijn niet um, zoveel mensen als in de avond. En het is heel erg koud. Um, het is ja, officieel min 9, maar een gevoelstemperatuur van min 18... Dus ja, dus, uh, het zijn geen goede omstandigheden. En, en dit was niet aangekondigd? Dit, uh, er was geen ultimatum gesteld van, wees zo en zo laat weg, dan grijpen we in? Um, er was een ultimatum um, en er werd nu ook gezegd uh, dat het daarmee te maken heeft, maar demonstranten hadden al aangegeven dat ze zich daar niet aan zouden houden. Ja, en uiteindelijk zeg jij, het, het, het valt dan nog mee in zoverre dat er eerst wel de kans werd gegeven voor mensen hun vrouwen en kinderen eh, weg te gaan. Er blijven mensen staan, denk je dat het geweld dan eh, uiteindelijk aan zal zwellen? Of, of blijft het zo rustig verlopen, is jouw inschatting? Ja, het is lastig om te zeggen misschien. Ja, ik denk, ik, ik denk niet dat, uh, dat, dat de troepen, dat de politie, dat die um, weg zullen gaan. Dus ja, het kan rustig blijven, maar ik denk dat het plan is om het hele plein leeg te krijgen in deze nacht. Ja. En dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Nee. Um, ja, zoals ik al zei, er, er, worden, er wordt rook verspreid en een aantal van de tenten stonden in, uh, in brand. En ja... Het is, ja, het, is, het is lastig te voorspellen, maar het ziet, er, het ziet er niet goed uit voor de demonstranten in ieder ja. geval. Ja, je hebt de stad vanmiddag nog bij licht uh, gezien. Uh, de indruk die ik ook uit de foto's kreeg, was dat het nog niet zo is dat de hele stad op zijn kop staat, dat er winkels gesloten zijn of, uh, of dat er uh, ook de boel al gesloopt is. Uh, zijn de mensen daar ook bang voor, misschien? Ik weet niet of ze er bang voor zijn. Wat ik wel weet is dat um, er opgeroepen is dat alle 24-uurswinkels en koffietenten, dat die allemaal dicht moeten. Niet alleen rondom het plein, maar in het hele centrum. Ja. Het, het gaat natuurlijk uiteindelijk, die demonstranten, om meer toenadering tot de, de Europese Unie. Um, denk je dat zij zullen opgeven voordat um, de president uiteindelijk nou ja, daar wel een, een geste naar gemaakt heeft? Um, nou, ik denk dat zij eigenlijk alleen accepteren dat de president opstapt. Hm. Um, dat er nieuwe verkiezingen zullen komen en dat die inderdaad richting Europa gaan. Um, het is inderdaad allemaal begonnen uh, om Europa... maar nu gaat het veel meer om dat zij geen vertrouwen hebben in, in hun politiek. Um, dat zij een andere toekomst willen. En ja, dat gaat niet met deze president. Nee. demonstranten. Nee, en dus verwacht je wel dat hij, neem ik aan, morgen met een reactie zal komen... Ik denk het wel, maar het is de vraag. Hij heeft zich de afgelopen twee weken eigenlijk totaal stilgehouden. Hij heeft alleen gesproken met, buitenlandse, ja, met andere leiders, veel met Poetin, maar ja, ook met anderen. Hij heeft niks, eigenlijk niks tegen de demonstranten gezegd. Nee, ja, maar dit soort beelden gaan de wereld over. En dan wordt er over het algemeen vanuit het buitenland ook diplomatiek wel gevraagd om een reactie. Denk ik ook, ook richting het volk. Dus dat houden we in de gaten en daar zul je morgen druk mee zijn, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Um, laat nou net het geval zijn dat ik morgen naar Polen ga, maar natuurlijk hou ik me er nog steeds mee bezig. <tronen> ik, dat, dat snappen we zeker. Denk je, is de grote angst tenslotte um, dat nu deze eerste actie uh, gedaan is, waarschijnlijk de morgen de demonstranten als het plein wordt, uh, nu wordt leeggeveegd, uh, toch weer terug proberen te komen, dat het geweld dan wel aanswelt en dat er dan in plaats van geduwd echt geslagen gaat worden door, uh, door de politie? Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er meer mensen komen. En ja, wat ik nu, uh, nu ook zie, is dat er in ieder geval wel mensen op de grond liggen. Wat er is ja. gebeurd, weet ik niet. Maar het lijkt toch wel um, iets gewelddadiger dan voorheen. Ja. Uh, we gaan het hier op Radio 1 natuurlijk uh, zeker in de gaten houden. Dankjewel in ieder geval voor nu, uh, Gwenny Somberg vanuit Kiev. Het is negen over twee U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL op Radio 1. En zometeen gaan we het over een andere belangrijke internationale gebeurtenis hebben. Namelijk de herdenkingsdienst vandaag in Johannesburg. En dan vooral over de speeches die gehouden zijn door onder andere president Obama van de Verenigde Staten. Maandenlang was de vraag: mag hij nou wel of niet op proefloog. Uh, vandaag werd het duidelijk. Volker van de G, de man die Pim Fortuyn vermoorde, mag alvast even de gevangenis uit. Het besluit stuit op veel kritiek en discussie. We praten erover met de man die de discussie misschien wel het hardst wil voeren: presentator van WNL Avondspits en politicus eerder ook van de LPF. Joost Eerdmans, goeienacht, Joost. Goedenacht. Hoi. Wat was jouw eerste reactie op het nieuws van vandaag? Ja, het eerste wat je denkt is toch, uh, daar gaan we weer, het zijn toch uh, rechters die over het algemeen precies uh, dat besluit wat Haak staat op uh, de gemiddelde beleving uh, in, in de samenleving. Dus daar, daar ben ik inmiddels aan gewend geraakt, ook vanuit het burgercomité tegen onrecht. Maar goed, je bent wel verbijsterd over het feit dat het nu toch echt moet gaan gebeuren dat uh, Volkert uh, van de G vrijkomt. Daar kan ik wel helemaal geen, geen voorstelling van maken dat hij vrijkomt. Komt, want hij kan volgens mij geen stap zetten in vrijheid... zonder dat hij over zijn schouder moet gaan kijken. Dus het is een heel bijzondere vorm van resocialisatie. En natuurlijk de pikante discussie meteen die bij mij in herinnering kwam... is de, de opmerking van, uh, van premier Rutte van uh, vorig jaar zomer... dat hij zegt de minister of staatssecretaris die dit besluit, uh, die kan meteen vertrekken. Dus ik, ik zag daar wel meteen een stelling in, zeg maar. <laughs> en we hebben het natuurlijk ook gehoord vandaag op Radio 1, maar voordat we het daarover hebben... Uh, allereerst had je verwacht dat, dat deze beslissing genomen zou worden, want volgens de letter van de wet um, uh, klopt het natuurlijk. Hoe ja, uiteindelijk het... ook natuurlijk. Absoluut, ik had het ook gevreesd. Nou, zeker, kijk, ik ben met Hans Mol druk bezig geweest met een petitie om die... Strafkorting te niet te doen, hè? dat hij niet uh, zes jaar te vroeg vrijkomt. Nou, dat is nog lopend. Dat schijnt uh, nog niet kansloos te zijn. Uh, je denkt, alles wat we daarvoor, daarvoor kunnen regelen, dat is meegenomen. Want dan valt dat toevallig ook meteen weg. Uh, dat, dat de Raad voor de Strafrechttoepassing dit zou besluiten, daar hield ik zeker rekening mee. Uh, in eerste aanleg hadden ze al allerlei bezwaren aan, hè, aan het even voorgelegd waarvan ik dacht, ja, daar kun je... Ik wil het me oneens zijn, ja, maar ze zijn vrij overtuigd. Dus dat die raad zich op die manier opstelt, dat verbaast me niet. Dat Teven nu in een hele lastige positie zit om hier uit te komen, dat is nu ook wel duidelijk, ja. Ja, en, en uiteindelijk zeggen ze dat het risico niet zo heel groot is als hij op uh, proefverlof gaat. Hij komt toch uiteindelijk een keer weer de samenleving in. Heb jij enig idee op wat voor manier dat dan zou moeten gaan? Want hoe moet Volker van der G in Vredesnaam onze samenleving in? Ja. Dat is een hele goede vraag. Kijk, ik zie maar één, uh, één scenario. En dat is dat hij uh, met een geblendeerde auto over zes jaar... want dan zit er gereden straffen op, uh, dus 2020 heb ik het over... dat hij dan met een, uh, met een auto wordt vervoerd naar Duitsland... of naar, uh, weet ik wat, Polen, noemen ze wat op. Uh, daar verdwijnt hij in een van een safe house of, of een onderkomen. En dit uh, zit. Kijk, hij kan zich toch niet een normaal leven meer voorstellen in Nederland. Uh, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me niet... Uh, Kijk, los daarvan had de samenleving natuurlijk levenslang verdiend bij deze moordenaar. En dat heeft het OM destijds ook geëist. Hij had natuurlijk nooit uh, vrij mogen komen... ...naar wat hij heeft gedaan. En dat ging verder dan een meneer vermoorden. Dat was natuurlijk een, hele, een heel democratisch proces wat hij heeft, mm. uh, heeft vernield. Maar... Ik denk niet dat, dat, dat hij in Nederland een, een, een, een nieuw bestaan kan ophouden. Eh, Joost, jij als uh, opiniemakende burger, want zo zou je denk ik in deze moeten omschrijven. Kunnen ja. natuurlijk initiatieven nemen om te proberen om dit toch nog tegen te houden. Maar veel mensen zeggen dat Fred Teven zich hier eigenlijk niet mee zou moeten bemoeien. Vanwege de scheiding van de rechterlijke macht. Ja. Wat vind ja. je daarvan? Nou dat hoorde ik Ibo Bloedema ook zeggen in, uh, gisteravond in, uh, in Nieuwsuur. Uh, die had een betoog uh, dat Die heeft, ja. Dat, dat, dat moet je niet doen. Ik denk altijd maar zo, kijk, politici moeten tegen, uh, tegen een flinke tegen de bestand zijn. Dat geldt ook voor rechters. Dat geldt voor de hele trios politica. Dus je, je, als rechter moet je natuurlijk niet je oren laten hangen naar wat de meerderheid vindt. Maar je moet wel bestand zijn tegen geluid. En ook uh, opinies. En ik heb altijd de indruk dat ik, ik weet niet of ik rechters beïnvloed, maar ik vind wel dat ze moeten luisteren naar wat er leeft in de samenleving en daarop hun oordeel baseren. Niet alleen op die vore toren met de ramen dicht en het wetboek op tafel, want zo is het wetboek ook nooit geschreven. Uh, dan nu nog het, het politieke randje dat eraan zit. Mark Rutte had dus gezegd, uh, ik ontsla de staatssecretaris die Volkert van der G. vervroegd vrijlaat. Uh, we ja. kennen je normaal gesproken als een, nou ja, misschien wel bijna een fan van Mark Rutte. Valt dit je erg tegen van hem? Dat hij ja. uh, teven toch niet ontslaat? Je ja, hebt mijn stelling gehoord. Ik, ik heb er zelfs moeite mee om het op te schrijven. Maar mijn, mijn stelling was bij Avondspits uh, gisteravond: uh, Rutte of Teven moet opstappen. Dat heb ik nog nooit geëist in mijn 500 afleveringen van Avondspits. Niet ja, sterk dus, nog. Uh, je, je pleit ook eens voor meer krediet voor Mark Rutte. En nu slaat het dan ja, in één keer 180 graden. Ja, heel goed zeg zeg heel goed. Nou, ja, Dit vond ik zo. Als je die uitspraak op terug hoorde, nog de minister van Justitie. Maar in feite is dat het de staat. die ik hoog heb zitten. Want tevens vind ik een hele goede vent. Doet veel meer voor slachtoffers de 20 kabinetten. voorbij wijze van spreken. Um, maar het, het punt is. hij heeft zoveel belasting geschonden. Hij gaat deze ook schenden. Hè? In feite heeft hij die nu al geschonden. En daarmee is het, is het een keer klaar. Dat is eigenlijk mijn stelling. Ik, ik geef toe, het is wel vrij, uh, vrij bot. omdat je daarmee ook de man ze in feite voor alles goede wat hij doet, maar ja, er komt wel een keer een eind aan geloofwaardigheid ja. in de politiek. Maar Joost, was het dan dom van Mark Rutte om dit te beloven of was het nu dom om hem niet te ontslaan? <laughs> uh, dat laatste kan die, kan die bijna niet meer. Daar zijn we natuurlijk al met het eens. van de rechter, ja, dan moet je inderdaad uh, nou ja, dan en noemt zichzelf dan een dictator als je dat zou doen. Ja. Dus het was vooral heel erg dom. Eigenlijk uh, heb je daar denk ik best de om het beste punt pakken om het te zeggen had hij niet moeten doen. Ik was het wel erg met hem eens. En luister, kijk, ook nog steeds is er een list te bedenken. Ik heb er al twee gehoord uh, vanavond. Om er hier onderuit te komen. Dus wie weet, er je hij zijn achtje nog, wat mij betreft. Ja. Eh, op, op dagen zoals deze, dan wordt natuurlijk nog weer pijnlijk duidelijk... over wat uh, Volker van de G. allemaal vernietigd heeft. Uh, doet het je dan ook nog persoonlijk verdriet om weer terug te denken... aan, aan, aan die bewuste datum dat uh, uh, Pim Fortuyn doodgeschoten werd? Ja, het is altijd pijnlijk, want je gaat alle herinneringen krijgen weer terug van de, uh, het moment waarop Volkert zijn huis uit moet zijn gegaan. En dat soort gekke gedachten dus krijg ik altijd uh, hoe hij naar het Mediapark is gereden. Maar vooral het einde aan van mijn toch wel uh, ja, uh, hoopvolle politieke toekomst die ik had op dat moment met Fortuyn, dat, die, die is gewoon kapot gemaakt. En dat geldt voor mij als Kamerlid toen, maar dat geldt ook voor al die mensen die op hem gingen en wilden gaan stemmen. En, en, en ja, dat, dat is daarmee ook het einde van LPS geweest. Uh, Joost, en nu uh, presenteer je elke dag uh, avondspitsen. Kun je op een andere manier uh, laten horen? Wat morgen de stelling? Uh, ik, ik bedenk dat altijd in de ochtend duren. Dus uh, als jullie op bed liggen, dan uh, verzin ik mijn nieuwe stelling. <laughs> nou, hopelijk weer uh, net zoiets waar je zo gepassioneerd over kan praten. Bedankt, Joost Ja, Jazeker. Hé, hey, dank jullie wel. En een goede nacht. Hey, where did we go? Days when the Kippin' and a-jumpin' De man Morrison. Hij stond vanavond. Want te kijken terug op de dag. Die was in Ziggo Dome in Amsterdam. Met in het voorprogramma? Uh, Daniel Loos. Daniel Loos had er hartstikke veel zin in. Hebben we eerder uh, een paar weken geleden al gebeld. Hij mocht in het voorprogramma spelen. Dit was het bekendste liedje van Van Morrison. Zometeen de gast. De muzikale gast bij ons in de studio. Iris Pennings is al aan het opbouwen. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En natuurlijk moeten wij het ook hebben over Nelson Mandela. Want het oog van de wereld was vandaag gericht op Johannesburg, Zuid-Afrika want uh, daar werd Nelson Mandela herdacht. Wereldleiders van heinde en verre kwamen bijeen om een van de grootste helden van onze tijd en het icoon van de anti-apartheidbeweging een laatste eer te bewijzen met een speech. We nemen die van president Obama van Amerika en president Zuma van Zuid-Afrika door met Las Duursma en hij is directeur van Debatrix. Goedenacht. Goedenacht. Laten we eerst even luisteren naar hoe Obama opende. People of every race and every walk of life in cattle. En tutored by the elders of his Themboet tribe. Madiba would emerge as the last great liberator of the 20th century. Ja, wat is je opgevallen aan de speech van Obama? Nou, het was een hele mooie speech. Inspirerend verhaal. Ook heel, heel bevlogen gepresenteerd. Wat heel opvallend was, is dat uh, nou ja, Obama om te beginnen, in het begin al zich als enige richtte tot het volk van Zuid-Afrika. Dus daar, daar uh, reageerden ze ook heel enthousiast op. Dat al die andere sprekers, die richtten zich tot, uh, tot alle bobo's daar op de publieke tribune en hoogwaardigheidsbekleders. En ze het leek een beetje te vergeten wie er nu eigenlijk in, uh, in het stadion zat. En Obama richtte zich heel goed tot de mensen in het stadion. En ja, daar had hij ze ook veel meer en veel beter bij te pakken. Maar het ging toch uiteindelijk allemaal om Mandela. Hadden ze zich niet beter tot hem kunnen richten? Nou, kijk, Mandela was natuurlijk niet de doelgroep, maar de aanleiding. En uh, wat Obama heel erg goed deed, is hij vertelde een verhaal waarbij de, de strekking niet zozeer was van wat voor iemand is Mandela geweest. Want dat heeft hij ook in zijn speech uh, gezegd. Maar heel duidelijk was ook wel het verhaal van Obama van, uh, ja, wat, wat kunnen we van hem leren? En hij heeft dat op zichzelf betrokken. Van hoe, hoe, hoe kan ik zelf de lessen van uh, Mandela toepassen. Maar hij legde ook heel nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij zijn collega's, andere regeringsleiders. En eigenlijk iedereen die deze speech hoorde. Uh, hij gaf die, iedereen die opdracht van kijk wat jij kan leren van Nelson Mandela. Ja. ja, ging je daarin een stap verder dan andere verklaringen van de afgelopen tijd. Want bijna iedere leider zei: Nou ja, hè, zelf zal ik nooit in de schaduw van deze man kunnen staan. Maar misschien dat we in ieder geval wat kunnen leren... maar hij gaf ook echt activerend die opdracht. Is dat het verschil? Dat is het verschil, maar uh, het zat ook heel mooi in de speech verwerkt. Wat je zag is dat iedereen die daar stond, die probeerde Mandela als een held neer te zetten. Als een icoon, uh, als iemand die, uh, die fantastisch was, die, uh, die, die alles goed gedaan heeft. En wat uh, Obama juist heel goed deed, is hij uh, liet ook in de woorden van Mandela zelf zien dat hij helemaal niet dat icoon wilde zijn. Dat hij dat niet was. En dat hij ook zijn zwakheden had en dat hij ook heel veel dingen fout heeft gedaan. En daarmee wordt hij veel herkenbaar voor uh, iemand die nu naar de speech luistert. En, en de boodschap van Obama was eigenlijk van... kijk wat, wat Mandela heeft gedaan, wij, wij, wij zouden het allemaal kunnen. Uh, het is alleen aan ons om dat ook daadwerkelijk te doen. En uh, als, als je het uiteindelijk wil, hè, dat dan, dan kan je ontzettend veel voor elkaar krijgen. Denk je trouwens dat mensen daar echt ook stonden om Mandela de laatste eer te bewijzen... maar of toch ook een beetje voor zichzelf om zich te presenteren aan, aan de wereld? Want de hele wereld keek natuurlijk mee. Ja, nou ja, die, die, die indruk kreeg je natuurlijk wel een beetje dat, uh, dat het uh, heel veel mensen inderdaad ook zichzelf wilden profileren daar op het platform. En uh, daardoor zag je ook dat de verhalen vaak net iets te lang duurden, uh, helemaal niet boeiend waren. Dus uh, ja, het stadion vervulde zich een beetje. Ja. Heeft dan nou uiteindelijk Obama echt een soort lesje, speechje gegeven aan uh, de grote leiders van de wereld vandaag? Ja, zonder meer. Okay. Dat zag je ook aan de reacties op de, op de niet alleen van de, van de normale mensen in het stadion, maar ook juist van de bobo's op de tribune. Uh, ja, die applaudisseerden massaal, die waren gegrepen en je zag dat zij echt daar uh, een, een lesje kregen van iemand van, jongens, zo geef je een goede speech. Oké, okay. nou, omdat het zulke mooie, zo'n fantastische speech was, laten we nog even gewoon luisteren naar hoe die afsluit. I am the master of my fate. Ik ben de captain van mijn ziel. Wat een magnificent ziel het was. We zullen hem missen. May God bless the memory of Nelson Mandela. May God bless the people of South Africa. Dat zo sluit je hem natuurlijk fantastisch af, hè? Ja, dat heel mooi. Uh, ja, uh, laten we dan misschien even naar een heel ander soort uh, speech uh, luisteren. Laten we het er vooral ook over hebben. Misschien wel hoe je. Het liefst niet een speech wil beginnen. South Africans sing a popular freedom song about former president Nelson Mandela. We sing that he is one of a kind, that there is no one quite like him. Ja, we hoorden hier de eerste woorden van Jacob Zuma, de president van Zuid-Afrika. Wat er natuurlijk uh, voor gebeurde, was dat hij keihard uitgejouwd werd. Ja, ja, je zag het was een, een, een gênante vertoning haast. Um, uh, want bij elke keer als überhaupt zijn gezicht in beeld kwam, uh, kwam er geen op de publieke tribune. Dus was dat, dat, dat, uh, ja, hij is absoluut zeer impopulair en, uh, en, en mensen lieten dat ook blijken tijdens die herdenkingsdienst. Uh, los daarvan, jij ziet als uh, directeur van die Beatrix natuurlijk uh, iets meer speeches dan wij. Uh, is er op wereldniveau goed gescoord of alleen door Obama vandaag? Nou ja, vandaag vond ik de speech van Obama wel de, bij, bij uh, verreweg de mooiste. En het was natuurlijk ook opvallend dat lang niet alle speeches in het Engels waren. Dus dat, dat, uh, ik vraag me ook af wie, of iedereen wel alles uh, begrepen heeft in, de, in dat stadion. Dus, Wat dat betreft uh, is daar überhaupt wel een les voor iedereen. Van zorg in ieder geval dat je je speecht in een taal die, die de mensen daar ter plekke ook daadwerkelijk kunnen verstaan. Ik denk dat iedereen het met je eens is, behalve George W. Bush. Want ik heb nog nooit iemand zo zaggerijnig naar een speech van Obama zien kijken. <laughs> ja. Maar uh, wij vonden het allemaal uh, fantastisch. We hebben, uh, waren erg onderin ik. En jij ook, uh, Lars Duursma van Die Beatrix. Dank je ja, Oké, okay, graag gedaan. U luistert naar Nog Steeds Wakker en heeft u... U luistert naar Nog Steeds Wakker en ligt u wakker om uw geld in de vreemde... omdat u misschien nog dat zwart geld her of ter heeft aan. <lacht> ja, dat kan. Zomaar kun je zomaar wakker liggen. Ja, ik nou, kan me heel goed voorstellen dat je daar aan wakker ligt. Maar als je het in Luxemburg of in Oostenrijk hebt liggen... dan hoef je daar niet zo'n zorgen om te maken. Dan kun je lekker omdraaien en verder slapen. Of blijven luisteren natuurlijk naar nog steeds wakker. Fijnstof, dat zijn kleine deeltjes in de lucht... die diep tot onze longen kunnen doordringen... en daardoor gevaarlijk kunnen zijn. Maar bij welke concentratie is fijnstof eigenlijk gevaarlijk? Na nieuw onderzoek leidt deze vraag weer tot discussie. En ook in het vragenuurtje in de Tweede Kamer kwam het aan bod. Verslaggever Jesper Stoffelen volgt wekelijks dat vragenuurtje voor ons. Maar vandaag was deze anders dan normaal. Want voordat er gesproken werd over het fijnstof... stond de Kamer stil bij iets heel anders. Vandaag staan wij stil bij het overlijden van Nelson Mandela. De man die wereldwijd... Het symbool werd van de strijd voor gelijkwaardigheid en vrijheid. Het bericht van zijn overlijden raakt mensen over de hele wereld. Na deze herdenking sprak Henk Leenders van de BVDA de Kamer bezorgd toe. Fijnstof dat vrijkomt bij bijvoorbeeld industrie en autorijden is dodelijker dan gedacht. En kan dus al bij kleinere hoeveelheden gevaren met zich meebrengen. Wij schrikken van dit bericht. We wisten dat het advies dat de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO... gevolgd door onze eigen longfonds, geeft over fijnstof. Maar het advies was tot nu toe vooral gebaseerd op wetenschappelijk Amerikaans onderzoek. Zo'n grote studie als deze is in Europa nog nooit gedaan. Maar hoe is de situatie in Nederland? Voldoet Nederland aan de Europese norm van 25 microgram fijnstof per kubieke meter lucht? Nou, staatssecretaris Wilma Mansveld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 Of het nodig is om extra maatregelen te nemen naar aanleiding van dit onderzoek. Ziet de staatssecretaris gelet op de uitkomsten van dit onderzoek. Noodzaak om maatregelen te nemen om de gezondheid van burgers te beschermen. En zo ja, welke maatregelen zijn dat dan? Een echte noodzaak is het volgens Wilma Mansveld nog niet. Wel zijn er volgens haar diverse oplossingen denkbaar die tot verlaging van de concentraties fijnstof leiden.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 Met Anne de Jong en Diederik van Zessen Hey brother there's an endless road to we discover Hey sister know the word is sweet Nothing in this world you oh. De vele hitstations die ons land uh, rijk is. Hey Brother van de Zweedse producer Avicii. Maar dit was dan de Nederlandse Tessa Rose Jackson. Ze speelde dit live vorige week bij Giel bij de Vara op 3FM. En uh, dat nummer dat nam een vlucht. Want Avicii, die Zweedse hele populaire DJ-producer... ...die heeft hierover getwitterd en die heeft het op Facebook gezet. En het is al meer dan 10.000 keer bekeken. Gelijk al uh, 100.000 keer gekeken. Meer dan 10.000 keer gelijk. Vaak. Heel vaak. Wij hebben natuurlijk zelf zo meteen onze eigen muziek in de studio. Iris Penning was al eerder te gast en we vonden het zo leuk. We hebben er gewoon nog een keer uitgenodigd. Dat zo meteen op Radio 1. Spaarders die hun geld illegaal buitenlandse rekeningen zetten... voelen de grond onder hun voeten steeds heter worden. Hun belastingparadijsjes beginnen namelijk één voor één om te vallen. Toch slaagden de Europese ministers van Financiën er vandaag niet in... om tot een akkoord te komen om zwart spaarders een flinke loer te draaien. Bart van Ork, die is Europa-deskundige. Bart, goed Goedenacht. Ja, de ministers wilden spaargegevens uitwisselen om zo zwartspaarders aan te pakken. Uh, bij welke landen is het uiteindelijk misgegaan dat er geen akkoord is? Ja, dat is met name Oostenrijk en Luxemburg die uh, echt een veto hebben uitgesproken. En dan denk ik aan Luxemburg en dan denk ik dat is ook precies waar het probleem zit. Ah uh, ja, Luxemburg is een van de landen waar bankgeheim nog zit. Uh, en daar hecht ze heel veel waarde aan. Luxemburg heeft een hele grote bankensector. En ook heel veel buitenlands geld wat daar gewoon uh, ja, geheim gestald wordt. Um, maar Oostenrijk is ook een land met een bankgeheim, uh, officieel niet meer, uh, maar in principe hebben ze daar nog wel, wel een bankgeheim en die uh, hechten daar met name, uh, de bevolking die hecht daar heel veel waarde aan. Um, en dat is ook de reden dat met name Oostenrijk ook een veto heeft uitgesproken over uh, het afschaffen van het bankgeheim. Ja, maar andere mensen die heel veel waarde hechten aan een bankgeheim zijn zwartspaarders. Um, en die moeten juist aangepakt worden. Dat wordt nu wel even mooi voorkomen door de Oostenrijkers en de Luxemburgers. Ja, klopt. Met name de Luxemburgers, daar is het probleem echt van, ja, daar zit heel veel zwart geld. Um, de Oostenrijkers, daar valt het wel mee. Als je het vergelijkt met Luxemburg, bij Oostenrijk is het met name veel Oostenrijks geld wat er zit. Mm -hmm. um, maar ja, het is net wat je zegt inderdaad. Door die twee landen wordt het, uh, het zwart gewoon nog niet goed aangepakt. Want het is echt wel iets ja, wat Europees aangepakt moet worden. En het, het lijkt ook steeds meer erop uh, uh, te, te, te duiden dat Oostenrijk toch ook wel via, via uh, dus, en dan moet je denken aan internationale constructies. Ja. ...toch wel veel uh, zwarte uh, faciliteert. Dus die kunnen dan naar landen als de Britse cayman eilanden... Uh, uh -huh. ...daar hun zwart geld sparen. Um, en dan ook uh, ontduiken. Dus ook Oostenrijk ja, voelt wel de, de, de hete adem in de nek, zou ik zeggen. Ja, Bart, dit is voor mij uh, als financieel leek uh, heel verwarrend. Want hoe kan het nou zijn dat Oostenrijk een bankgeheim heeft... ...maar dat we wel weten dat er heel veel zwart geld zit? Ja, het bankgeheim van Oostenrijk is eigenlijk wat anders dan, uh, dan, dan Luxemburg. Het bankgeheim van Oostenrijk is ontstaan door, uh, do, door eigenlijk vanuit de Tweede Wereldoorlog. bestaat al langer, maar na de Tweede Wereldoorlog had Oostenrijk heel veel ja, wat ze toen noemden foutgeld. Um, en uh, de, de bevolking heeft toen uh, dat eigenlijk eerst onder het matras maar we het bewaard. Maar daardoor raakt het niet in de economie. En uh, door, uh, door het weer op de bank te zetten, zorgde men ervoor dat de Oostenrijkse economie weer ging draaien. Mm -hmm. Maar ja, de bevolking wilde niet dat, dat fout geld met hun geassocieerd wordt. En daar is het bankgeheim door ontstaan. Nou, de bevolking hecht daar nog heel veel waarde aan. En het is ook nog altijd een heet hangijzer bij de verkiezingen. En dat is ook de reden dat daar, ja, dat, dat, dat het in Oostenrijk zo moeilijk is om dat af te schaffen. Omdat ja. Als je dat als politicus daar roept, dan ben je onherroepelijk al je zetels kwijt. Nou kan, nou kan Oostenrijk dat uh, heel stoer doen natuurlijk. En het is een politiek heet hangijzer uh, daar. Maar jij weet als geen ander, als Europa kenner, dat ze waarschijnlijk op andere fronten nu uh, de klap in het gezicht krijgen. Ik neem aan dat ze diplomatiek nu uh, wel uh, behoorlijk worden afgeknepen, of niet? Ja, ze hebben, de Franse minister van Financiën heeft al gezegd: van ja, dit kan gewoon niet, uh, jongens, we moeten hier gewoon uitkomen. Ja, in Europa slaan ze gewoon ook echt een flater hoor. Want uh, kijk, je praat natuurlijk over zwart sparen, over belastingontduiking. In tijden van bezuinigingen is dat natuurlijk niet meer verkoopbaar dat je juist dat uh, als het ware gaat faciliteren. Um, maar ja, Oostenrijk en uh, Luxemburg hebben voet bij stuk gehouden. Dat betekent dat ja, ze zijn er vandaag niet uitgekomen zijn. Volgende week komen de uh, regeringsleiders bij elkaar. En dan is het gewoon zaak dat ze dan, uh, dat, dan worden de regeringsleiders, uh, die krijgen het dan uh, voor een kiezen. En ja, daar staan Oostenrijk en Luxemburg toch een stukje zwakker hoor. Want er zijn allebei, uh, ja, de, de Oostenrijkse premier die, die is al ervaren. Maar de Luxemburgse premier, we hadden voorheen Juncker. jonker, maar er zit nu een hele nieuwe. Uh, die, ja, die is nog helemaal niet uh, uh, ervaren. Uh, Xavier Bettel Um, dat, die is helemaal nieuw, die heeft nog geen connecties. Ja, die heeft nog niet het krediet om, te, om zijn poten stijf te kunnen houden. Dus ik verwacht dat met name Luxemburg het heel moeilijk gaat krijgen volgende week. Ja. En um, denk je uh, uiteindelijk, nou, als er nu mensen zijn die s'nachts luisteren en denken... shit, ik heb nog geld in Luxemburg staan. Zit dat dan nog jaren veilig daar, denk je? Of moet dat zo snel mogelijk naar Zwitserland? Of de Kaimaneilanden? Nee, uh. Nou, je kunt het altijd naar Zwitserland uh, oversluizen. Uh, Zwitserland, wat dat betreft voor bankgeheim nog altijd een van de beste landen, uh, maar. Ja, ik denk dat het nog niet zo vaart zal lopen, hoor. Als dit soort regels ingaan, dan duurt het nog een paar jaar. Dus dan heb je nog de tijd. Dus echt veel zorgen hoef je niet te maken. Ik denk dat er een uh, ontzettende piek is aan banktransacties naar Zwitserland... na dit gesprek, uh, Bart van Noort, Dank u wel. <laughs> ja. ja. Graag gedaan. Anne, je roept ze gewoon op tot criminaliteit. Sorry. Onze luisteraars bij nog steeds wakker. Het is acht over half drie. U luistert naar nog steeds wakker. Straks trouwens meer over criminaliteit. Maar dan op een ander deeltje van Nederland, namelijk Curaçao. De neo-nazistische terreurgroep Nationaal Socialistische Ondergrondse... oftewel de NSU, dat is in Duitsland... die pleegde tussen 2000 en 2006 een reeks moorden. Ja, lang werd er gedacht dat het om 63 racistische moorden ging... maar uit onderzoek blijkt dat het nu om 849... Ging. De Duitse overheid faalde bij het oplossen van de zaak, maar daar schijnt een heel verhaal achter te zitten. En daarover werd in Duitsland vandaag gepubliceerd. Um, en er was een heel stuk vanavond op televisie te zien. Vanuit Berlijn, correspondent, wie het duk. Goedendag. Ja, voor wie de NSU-moorden niet uh, kent, kan je het verhaal nog even uh, kort uh, misschien neerzetten. Ja, het is een, een groot verhaal natuurlijk, maar. Ja, ik zal even. Jullie noemen net een wel heel hoog aantal. Oh. De NSU, dat is een uh, terreurcel van uh, drie personen geweest. Oké. Okay. En die hebben tussen 2000 en 2006 tien uh, mensen om het leven gebracht. Negen uh, uh, immigranten, acht Turk en een Griek, en een Duitse politieagenten. En um, die moordserie die heeft onder meer veel op opschudding teweeggebracht, omdat ze zo lang uh, onontdekt is gebleven. Pas in 2011, toen uh, de, de twee mannen van die drie, Oer Mondloos en Oer Beunhardt, een uh, bankoverval pleegden in Eisenach. Toen uh, kwam de politie hen op het spoor en toen uh, hebben zij zichzelf uh, doodgeschoten, die ja. twee. Uh, en ja. de, de, vrouwelijke, uh, de vrouwelijke partner van de drie die staat nu terecht in München sinds enige maand. Ja, nee, het was meer zo dat uh, de moorden van die groep zijn inderdaad een gedeelte daarvan. Maar wegens ja. een nieuwe definitie van uh, racistische moorden... zou het in Duitsland nu zo zijn dat er 849 moorden uh, zijn gepleegd in het verleden... die nu als racistische moorden betiteld zouden worden, klopt dat? Uh, ja, een groot, ja, een groot aantal moorden en, een, aan, en er, er is dus een groot, een honderden, wordt geschat, uh, moorden zijn, we zijn in Duitsland gepleegd met een rechtsextreme achtergrond inderdaad. En, uh, maar in, in het geval van de NSU en het geval waarin nu ook gisteravond uh, ophef weer is ontstaan, gaat het dus om die, om die tien en die zijn ook inderdaad, die, die zijn ook... Bewezen, zeg maar. ja, we hoeven aan niemand uit te leggen hoe uh, nationaal-socialistische uh, groeperingen... hoe gevoelig dat ligt in Duitsland. Er is dus echt een oproer ontstaan. Omschrijft die eens hoe dat nu in Duitsland gaat? Kijk, in Duitsland ligt rechtsextremisme natuurlijk dus sowieso uh, heel erg gevoelig. En uh, al jaren is, wordt Duitsland min of meer geplaagd door uh, rechtsextreme terreur. En in het geval van deze NSU-cel... Uh, is dat, uh, dat uh, echt een shock geweest uh, voor Duitsland... Omdat, omdat die cel zo lang, jarenlang, zijn gang heeft, uh, gang heeft kunnen gaan... zonder dat ze ontdekt werden door uh, justitie. Nu is gisteravond uh, in een uh, tv-uitzending... Is, uh, is daarvoor gekomen dat die cel misschien wel al in 2003 ontdekt had kunnen worden... omdat er aanwijzingen waren dat uh, een van die daders uh, was gezien. In Turingen was dat. En uh, daarmee is degene die een van die daders had gezien is ook naar de politie gegaan... maar toen schijnt het hoofd van de politie in Turingen te hebben gezegd... daar doen we niks mee. En nu is de vraag van A, klopt dat? Want die man die dat zou hebben gezegd... het hoofd van de politie, die ontkent dat. En B, eh, als het toch klopt... want eh, dat, eh, dat eh, tv-programma had wel eh, goede eh, bewijzen ervoor... Mm -hmm. dan is de vraag waarom, waarom is dat gebeurd? Werken de autoriteiten samen met die rechtse extremistische groep? Of is het misschien zo dat... De autoriteiten niet wilden dat die groep destijds al uh, werd opgepakt, omdat ze nog verder wilden zoeken. En nog verder wilden kijken wat voor contacten die NSU had in het uh, rechtsextreme uh, milieu. Ja. Dus uh, dat is nu de vraag. Ja, maar het is voor het eerst dat duidelijk een band wordt gelegd tussen de autoriteiten en de rechtsextremistische groeperingen in uh, Duitsland. Is, is er al een antwoord op een van die vragen? Nou, ze hadden wel goede bewijzen hoor, want uh, dus je kunt ervan uitgaan dat die politiechef destijds inderdaad wel heeft gezegd van laten we dit nog maar even rusten. Dus laten we die, uh, eh, die oude Burgmacht, want om die uh, man ging het, mm -hmm. laten we die eerst maar even niet oppakken en, uh, en, en verder kijken hoe ver we kunnen, we kunnen komen nog. Maar de vraag is, het, het motief van die politiechef, dat, is niet, eh, dat was een open vraag gisteren, daarmee werd de uitzending ook besloten, men weet gewoon niet wat daar... Uh, de reden het zo, het zou kunnen zijn geweest. En dat is dus het onderwerp voor maar, nader onderzoek. Maar het heeft uiteindelijk wel heel grote gevolgen gehad. Dus, ja, okay. het heeft namelijk, ja, dat is zo. Want het heeft tot gevolg gehad dat die groep zat destijds op moorden op hun geweten. Het heeft tot gevolg gehad dat die groep, die drie, dat trio nog zes andere moorden heeft kunnen plegen. En als, als dus blijkt dat de justitie daar niet heeft ingegrepen op het moment dat het wel had gekund ja, dan heeft het inderdaad ja, wel hele grote gevolgen en dan zou het ook grote gevolgen kunnen hebben voor het onderzoek. Ja en misschien ook wel voor de politiek in Nederland zie je vaak dat op dit soort punten dan ook een minister bijvoorbeeld eh, wordt afgerekend. Nou oké, okay. in het geval van die NSU is al een groot aantal mensen uh, slachtoffer geworden. Uh, een groot aantal mensen vol van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in verschillende deelstaten... ...hebben al uh, moeten aftreden, omdat rond die NSU, die Nationaal Socialistische Ondergrond, mm -hmm. ...is gewoon een hele serie van blunders en fouten gemaakt. En telkens werden weer nieuwe fouten ontdekt. En telkens dragen nieuwe mensen af of stelden hun portefeuille ter beschikking... ...omdat ze de verantwoordelijkheid op zich namen. Dus het kan best zijn inderdaad dat er nog uh, meer koppen gaan rollen... In, en hè, dat er nog meer koppen worden toegevoegd aan het grote aantal dat, dat al is gaan rollen. Dus ja. uh, nou ja, dat, dat zal ook zo moeten uitwijzen. Het is een hele nare en ook langslepende uh, zaak waar veel journalistiek graafwerk nu op dit moment aan te pas komt. En uh, bedankt voor het duiden hiervan, Duk, onze correspondent in Berlijn. Het, uh... Graag gedaan. Het hele uur beloven we al muziek van Iris Penning. Het heeft wat voet in de aarde, maar ja, alles... Ja, maar misschien, wacht, er staan ja. wel een... Ik wil even geluid. Mag ik even iets horen dat in ieder geval, de, dat we ons belofte wel... Kijk, kijk, dat. er wordt ondertussen wel bij ons iets opgebouwd. Straks dat. gaat er gespeeld worden Absoluut. door, ik geloof zelfs, drie muzikanten. En we gaan het nu al wel over muziek hebben. Ja, want de meeste mensen die kopen, als ze fan zijn van een artiest, uh, het album. Daar is niet zo heel veel geks aan. Maar het album gaat in de ogen van popjournalist Harm Graustra verdwijnen. Gisteren plaatste hij een tweet die ons de wenkbrauwen deed voor ons Harm, goeienacht. Goeienacht. Uh, het album verdwijnt dus volgens jou en dat heeft alles te maken met Justin Bieber. Kun je eens uitleggen waar de daar precies mee bezig is? Uh, nou ja, het is natuurlijk niet alleen maar Justin Bieber ten eerste. want Het album is natuurlijk een concept dat eigenlijk ontstond uh, door de grootte van een cd. En daar hebben we nu al lang al niks meer mee te maken. Maar Justin Bieber is dus een, een jonge popster die daar uh, heel erg handig op inspeelt. Want in plaats van dat hij gewoon een album uitbrengt... denkt hij nu al uh, bijna twee maanden uh, elke maandag een single uit. En daar houdt hij het bij. Ja, nou laten we dan in ieder geval even luisteren... naar wat hij dan afgelopen maandag weer... Uh, voor uh, Pareltje de Wereld in heeft geslingerd. no, Nou, dat is dan meteen weer goed voor een paar miljoen YouTube-views en natuurlijk heel veel downloads. Uh, dit is ook weer een samenwerking, doet hij ook bewust, denk ik. Waarom is dit zo succesvol? Nou ja, als je gewoon uh, op technisch gezien kijkt, is het gewoon heel erg goed. En uh, wat je zegt inderdaad, hij zoekt heel erg die jonge gasten op. Dus hij werkt met jongens als uh, Tyler The Creator en uh, Charles The Rapper, die je op dat vorige nummer hoort ook. En dat zijn gewoon uh, gasten die ook een heel erg... ...hit publiek aanspreken of zo. En daarmee wordt je toch uh, steeds meer een beetje... Uh, ...bedderboel of zo. Maar uh, ik, het lijkt me wel dat niet iedere artiest hiermee weg kan komen. Justin Bieber heeft uh, miljoenen meisjes over de hele wereld... ...die iedere stap van hem volgen. Maar als je iedere willekeurige andere band dit gaat doen... ...dan denken ze, waar zijn die in vredesnaam mee bezig? Uh, ja, dat zou misschien kunnen. Maar wat dat betreft is het misschien juist goed... ...dat Justin Bieber dit niet doet. Want hij heeft nu zo'n grote following inderdaad... wat je zegt dat hij dat kan maken... En hij is misschien zelfs zo groot dat hij voor een nieuwe standaard kan zorgen. Ja, nou, nou zei je net inderdaad al, hè, dit is ontstaan vanuit de tijd dat er niet meer nummers op een CD pasten. Ik denk dat het nog ouder is. De tijd van de LP. Lang spelen. De uh, naam zegt het eigenlijk al. Dat zijn een, nou, ja. waren dat over algemeen, een nummer of twaalf. Op CD konden later nog wel meer dan dat. Um, en ja. D er is ook nog zoiets als een EP. Dat was in de tijd dat de LP kleiner was. Maar dat is nu ook weer terug. Hè? Dat een muzikanten vier of vijf nummers op een cd'tje zetten. Of in dit geval tegelijkertijd uitbrengen. Uh, is men zoekende? Of denk jij dat het antwoord echt in één track ligt? Ik weet niet per se of het antwoord in één track gaat liggen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk altijd wel muzikanten... die met meerdere tracks een soort van verhaal proberen te vertellen. Maar ik denk, uh, wat je juist misschien gaat zien... is wel die afsplitsing... Want iedereen kan natuurlijk nu doen waar hij zin in heeft. Zoals Justin Bieber die uh, één track uh, op iTunes zet. Arcade Fire. Die uh, met een dubbel LP komen. Ik bedoel, we zijn niet meer gebonden aan, uh, aan een bepaalde tijd of zo. Dus je kunt, uh, je kunt alle kanten op. En ik denk misschien dat dat wel de toekomst is. Maar zo'n album, als je dat maakt, zo'n cluster met muziek die jij dan samengesteld, waar je maanden mee in de, in de studio hebt gezeten, dat is, dat is voor een artiest echt zijn kindje. Is het dan voor Justin Bieber gel, gelden dan opeens andere wetten daarvoor? Nee, dat denk ik niet. Want Je hebt misschien artiesten die een heel album nodig hebben om, uh, om een verhaal maar, te vertellen. Maar misschien ja. past het ook wel bij deze, deze vluchtige Sep-generatie of zo, dat je gewoon in één nummer in één keer je eieren kwijt kan. Ja, maar en daar kan het, in principe net de verlies in zitten natuurlijk. Het, het lijkt voor mij een beetje alsof Justin Bieber denkt... nou, ik ga op maandagmiddag eens even de, de studio in... kijken wat de platenmaatschappij voor me heeft klaar liggen. Ik, uh, ik uh, zing dat even in... en volgende week doen we weer precies hetzelfde. De liefde dat is er een beetje erg... uit. Ik denk juist dat het in plaats van heel routineus heel erg spontaan is. En dat zie je ook wel met die samenwerkingen... Met die, met die jonge gasten. Ik denk oprecht eigenlijk dat ze gewoon op dit moment lol hebben... en denken... fuck it, we gaan dit gewoon doen. Ja. ik bedoel, als Justin Bieber's plaatsmaatschappij wilde pleasen... dan had hij wel gewoon een, een kerstalbum opgenomen of zo. Ik denk <laughs> niet dat die hier in eerste instantie erg blij mee zijn. Is, is wel een regel om dit te laten slagen... Dat, dat alles wat je uitbrengt hitpotentie moet hebben? Ik bedoel, hij moet het iedere week weer opnieuw neerzetten. Het moet iedere week weer de charts in. Ja, maar ik denk dat je wat dat betreft... merk je ook nog wel dat de oude media... nog niet helemaal gewend zijn aan, uh, <laughs> aan dit systeem. Dus dat maakt het qua airplay natuurlijk heel erg lastig. Want je hebt elke week ineens weer een nieuwe single... voordat je op de radio ook bijgewend bent aan die oude. Ja, ja, want nou draaien we natuurlijk bij Radio 1 geen hele Justin Bieber single... dus we hebben het even bij dit fragment gehouden. Maar inderdaad, als er een artiest komt, ik noem een Coldplay... die ook ditzelfde concept gaat toepassen... ja, wat moet je dan doen als radiostation? Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk zou je gewoon zeggen... Gewoon elke week een nieuwe. <laughs> ja, maar dan kan het publiek er niet oh, ja, ik, ja, jullie, zijn, jullie zijn radiomannen, ik niet echt. Ja, ik, dat kan niet, geloof ik. Maar, uh... nee, nee, dat is inderdaad not done. Dat gaat op die manier niet. En, en daarom zullen het misschien met dit soort singles een, een lastig verhaal worden. Nou is het wel zo dat Justin Bieber, dat zag ik dan wel... Uiteindelijk van al die losse liedjes, die Music Mondays... Die revolutionaire Music Mondays... Uiteindelijk toch een album gaat uitbrengen. Hij gaat ze wel uh, bij elkaar op een cd zetten nog. En dat zal misschien dan... Uh het regeltje zijn geweest waardoor hij het van zijn plaatsmaatschappij mocht doen. Mm -hmm. Maar of zo'n uh, album, ja, of dat heel erg veel toegevoegde waarde heeft, dat is, dat is dus eigenlijk discussie en ik denk voor de meeste fans niet. Nou, we hadden dit gesprek naar aanleiding van de volgende tweet van jou. Over een paar jaar kan nog eens blijken dat die goede Biebs, en daarmee bedoel je Justin Bieber, het einde van het album definitief maakte. Uh, het was een stelling, maar nu ik je toelichting zo gehoord heb, denk ik Anne. Ja? Dat het inderdaad wel eens zo kan zijn dat we over een paar jaar anders naar een album kijken. En hebben we dat gesprek nu vast in nog steeds wakker gevoerd. Anne, je kijkt wat sceptisch. Ja, het is toch fijn om een album te hebben, lijkt me dan. En te maken en een verhaal te vertellen. En, en ik denk dat je heel veel... Misschien dat het hele commerciële dat dat wel gaat lukken, maar voor de, voor de ouderwetse rock roll bands en zo. Maar wat is het laatste album dat jij kocht? Het uh, is wel gedownload trouwens, het is van Stromae. De stroom mee, ja oké. Okay. Ja, die kun je ook streamen op Spotify bijvoorbeeld. Oeh. Het is natuurlijk een hele andere beleving en bij de Radio 1 luisteraar zal dat ook weer anders zijn. Eh, bedankt voor je toelichting. Arm Graustra van Freelancer voor onder andere nu.nl en hoor Graag gedaan. Ja, en ondertussen is bij ons in de studio, we zeggen het al zo vaak... maar nu eindelijk kunnen we haar ook horen, Iris Spanning. Hallo. Hallo. We hebben het uh, net, je hebt het ongetwijfeld een beetje meegekregen over het, het albums gehad... en dat Justin Bieber dus... Iedere maandag één nieuwe single uitbrengt. Gewoon helemaal geen album. Jouw ja, op het eind een soort verzamelaar. Is dat ja. voor jou iets? Gewoon iedere week iets uitbrengen... en dan gewoon je kindje, je album niet meer uitbrengen? Um, nou ja, ik ben nu zelf bezig met mijn eerste album. En uh, ik vind het uh, proces echt heel tof. Dus ik zou dat niet zo doen. Maar iedereen zijn eigen manier. <laughs> oh, oh, normaal, ges normaal gesproken Iris, beginnen we uh, altijd met de vraag... Wat heb je gedaan vandaag? Maar in jouw geval is dat een gekke vraag. Want ik denk dat jij anderhalf uur geleden nog niet het idee had dat je hier zou zitten. Nee, dat klopt. Uh, zullen we even vertellen wat er aan de hand was? <laughs> je ja, uh, was een nachtje abuis. Eigenlijk, toch? Wat zei je? Klei kleine miscommunicatie over en weer. Er was een nachtje een, abuis. Ja. We dachten dat er een andere nacht uh, dat jij te gast zou zijn. Eigenlijk Morgen dacht je waarschijnlijk. Ja, dat klopt, ja. En ik moet dan toch zeggen, ik voelde me een beetje... Ja, ik voel me nou een klein beetje lullig over, want je bent al eerder bij ons te gast geweest. Ja, ja En dan nee. weet je toch dat het op dinsdag is? Ja, ja het spijt me zo, maar het is zo laat, hè? Ja, wij ja, <lacht> dachten, ja, luistert sindsdien elke week. Ja. ja, nee, ja, ik slaap dan meestal. Ja, nee, er komt het eind over. Echt, uh, de boetes uh, mogen naar de omroep, denk ik. Want jullie ja. hebben behoorlijk hard doorgegaan. Oh, dat heb ik te hard gezegd. Er zitten twee man te juichen. Uh, goed, dat ga ik morgen met de baas bespreken. Ja. Uh, maar heel fijn dat jullie zo snel uh, konden komen. Want jullie zijn met z'n drieën, maar nu zit je nog even in je eentje. Dat is de volgende trouwens op Radio1.nl. Is het helemaal ingebouwd. Nou, ik zit er klaar voor. Ja, jij zit er op zich klaar voor om te gaan spelen. Maar vertel eerst even wie je hebt meegenomen... en wie we dus straks tijdens een volgend nummer gaan horen allemaal. Ik heb met mij meegenomen mijn gitarist die niet meespeelt. Hey. <lacht> Lex Benen heet hij. Maar dat is dus niet relevant, wil ik toch even zeggen. Ja, nou leuk dat uh, je erbij bent, uh, Lex. is bassist Roel van Erp, ook uit Eindhoven. Allemaal uit Eindhoven trouwens. En percussionist Thomas Tijdeman. Er wordt heel hard gezwaaid. En dat zullen heel veel mensen via de radio niet meekrijgen. Ja. Maar uh, uh, bij deze... De vorige keer was je um, alleen... Nou je had een ander, één gitarist had je bij je. Ja, klopt. Um, waarom nu dan opeens met, met band omdat dat, uh, ja, sinds kort heb ik die band. Dus ik dacht... Ja, uh, die, nou, leenemen, ja, die ja, bellen we ook maar even in het nest dan, dacht je. En die konden allemaal <laughs> zomaar ineens de auto springen. Ja, precies. Ja, het was heel toevallig, want... Uh, ze... Ze zaten allemaal uh, om de hoek en op de bank al. En uh, de bassist was eigenlijk net gaan slapen... maar toch achter het stuur gekropen. Ja, dit is wel een leven hoor. Gewoon hop, meteen nog even s'nachts de auto inspringen... en live spelen bij Radio 1. Jullie gaan meerdere liedjes voor ons spelen tot 4 uur. Dat is in ieder geval de belofte. Want daar gaan we jullie nu ook al de plek voor geven, natuurlijk. Omdat jullie uh, zo uh, s'nachts nog deze kant op zijn gekomen. Dat is heel erg sympathiek, maar die sympathie ja. die hebben we denk ik wel uh, gewekt nu. Uh, het is te volgen via Radio 1.nl, zei ik net, maar dan moeten we misschien wel even wat licht bij zetten. want ze zitten ja. nu wel in een heel donker luikje. Ik ga zo meteen het licht aan. Deur. Mag jij zeggen hoe het nummer heet? Ik heb uh, via via via sorry, het langste nummer. Mag je spelen? Het langste nummer. Oké. Okay. In dat geval heet het nummer <lacht> 15 Lentes. 15 Lentes. Ben je er helemaal klaar voor? Ja. Dan zeg jij dat ook. En dan uh, ga ik het licht aan doen. Dan ga, jij, uh... ga jij het licht regelen? Oké. Okay, 15 Lentes. Uh, gaat het niet duren, want dan is het onder andere drie uur geweest. <lacht> <laughs> Hartstikke live bij ons in de studio, Iris Penning. Pas vijftien lente zag zij zonlicht. Nu al in de knop geplukt. Pas vijftien winter zet zij sporen in de sneeuw. Laat mij nog één keer leven en strijden voor tijden die niet meer verdwijnen. Want ik wil hier blijven. Laat mij nou even nog één keer vergeten dat ik jou. Nooit meer vergeet, nooit meer vergeet. De tijd krast in de dagen en ik weet niet waarom. Maar wil soms dat de uren langer duren, dan in mijn hoofd. Niet andersom, niet andersom. Laat mij nog één keer leven en strijden voor tijden die niet meer verdwijnen, want ik wil hier blijven. Laat me nou even nog één keer vergeten dat ik jou... Laat me nog één keer leven en strijden voor tijden die niet meer verdwijnen, want ik wil hier blijven. Dat ik jou nooit meer vergeet Nooit meer vergeet Nee Pas vijftien lente zag zij zonlicht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 Er nee, dus, ja, ja, ik word ik, ik altijd een beetje altijd oh. een beetje van zingen, songwriting, muziek bij ons in de nacht. Het past er zo perfect bij bij dit programma. Iris Penning, hartstikke live, 15 lentes. Schreef je dit liedje toen je 15 lentes eh, oud was? Of nee, dit liedje schreef ik toen ik 20 lentes was, net als nu. <laughs> ja, maar het gaat over een vriendin van mij die is overleden toen zij zelf 15 lentes jong was. Oh, jeetje, ik, ik, dat hoorde ik er niet vanaf. Er dus zat nergens een, een, een moment in dat er ja, het was een herinnering waarschijnlijk dan. Of niet? Ja, ja, ja het, is gewoon, het is meer om er in leven te houden dan... Ja, ja dus dat is vijf jaar geleden gebeurd. Ja. En dan nu vijf jaar later, zo'n mooi liedje. Mm. Uh, ja, uh, mooi, mooi verhaal. Zo meteen meer muziek van uh, Ierde Spanning Met de rest van de band, dat beloven we dan erbij. Ja. Uh, en uh, misschien wel weer zulke gevoelige teksten. Misschien wel, ja. We <laughs> uh, zijn in ieder geval hartstikke blij dat je uh, bij ons bent. Zometeen doe je ook automatisch mee aan uh, weten of vergeten. Ja. Dat heb je elke keer eerder gedaan. Dus we hoeven je niet uit te leggen. De luisteraar leggen we het zo wel uit. We gaan eigenlijk gewoon de dag nog even bespreken. In ja, de, de, de, de, uur de, de van nieuwsdag. He, wat was nieuwsdag. er in het nieuws tijdens deze 10 december in, uh, in Nederland? En wat vonden we dan belangrijk? Daar gaat het om. En ja, omdat ieders de gast is mag ze bepalen wat er wel of niet belangrijk is. Ja. En um, uh, we gaan het ook hebben over Curaçao. Want dat eiland staat al een tijdje op zijn kop. Um, nu weer. Omdat uh, uh, de oud-premier Gerrit... Het schotten wordt verdacht van... Uh witwassen van geld. Ja, John Samson is onze man daar. Hij kan het altijd keurig uitleggen wat er al daar gebeurt. En zal hij meteen ook gaan doen. En verder gaan we het hebben over... Ja, ja persoonlijke kwestie. Persoonlijke, ja, persoonlijke, ja, van ja, no, ons. Van ons eigenlijk. We hebben er een Facebookpagina voor opgericht. Kan trouwens nog wel wat uh, aanhangers gebruiken. Ja. Claire Seedorf moet wat ons betreft mee naar het WK in Brazilië. En Ik volgens zie, mij uh, hebben we iemand gevonden die dat ook vindt. Ja, er zit iemand uit, van de band hier tegenover die, die zit te lachen. Nee, schud nee. Eindhoven, de PSV'ers. Die PSV. willen Stijn Schaars hebben. Nou, dat, laten we er geen PSV-Ajax-het ah, Dit moet juist een overbruggende ja. actie zijn. Ja, daarom moet Seedhoff dus ook mee. Ja, precies. Een, dat, is een brug, dat is een slimme jongen. Die kan een brug slaan binnen de selectie. Claire Seedhoff naar het WK. Nou ja, goed. Niemand anders dan de man die we straks gaan spreken... kan uitleggen waarom dat zo is. En wie dat is, dat hoort u zo meteen na het nieuws van drie uur. Tot zo meteen. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.